Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Er is onduidelijkheid over de verdachte van de schietpartij in Toulouse. Een aantal Franse media melden zojuist dat de man is opgepakt, maar de politie ontkent dat. De politie heeft het huis waarin de verdachte zich verschanste al de hele dag omsingeld. De vermoedelijke dader is een man van 24 met de Franse nationaliteit en woont in Toulouse. In Lommel zijn vandaag de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland herdacht.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 Voetballiefhebbers krijgen daarmee toegang tot het enorme beeldarchief van de Wereldvoetbalbond. De Voetbalbond heeft onder meer alle beschikbare beelden van de WK-toernooien. FIFA is ook plan om videoboodschappen en rechtstreekse uitzendingen van persconferenties op YouTube te plaatsen. Eddie Merckx zou nu nooit mogen koersen omdat hij een zwak hart heeft. Dat zegt een Italiaanse cardioloog die de Belgische wielrenner in 1968 onderzocht. De Italiaan doet zijn verhaal in de nieuwe biografie over Merckx. Daarin vertelt hij dat het hart van de wielrenner grote afwijkingen vertoonde. De Italiaanse cardioloog onderzocht het hart van Merckx in 1968 twee keer. Het cardiogram was van iemand met een hartaanval, zegt de arts. Merks erkent in een reactie dat hij een speciaal hart heeft... maar dat hij er tijdens zijn carrière nooit problemen mee heeft gehad. De Belg won vijf tours, vijf giro's en drie WK's. Het weer zonnig en droog, wind is matig. 12 graden op de Wadden tot zo'n 16 in het zuidoosten van het land... Ook morgen en de dagen daarna volop zon. En dan wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De stad viel op de 4 Haag Amsterdam, bij Zoete Dorp, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circa Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie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 ...om met succes mee te doen aan de Olympische Spelen. Als ik me niet vergis, dan houdt de Olympische eet in... ...dat alleen het meedoen al voldoende is... ...en dat het niet om de prestatie alleen gaat. Moeten we maar weer gewoon zacht meedoen, met plezier... ...of moeten we zo hard worden... ...dat we de Russen en Amerikanen achter ons laten... ...zodat voor hen de Olympische Spelen bedorven zijn? Ja, mevrouw, uh, meneer, pardon. Uh, ik ik uh, vind dat we hard moeten zijn, hard ik wel. En als het gevolg daarvan is dat dadelijk de Russen en de Amerikanen van ons verliezen, dan is dat jammer voor die mensen, maar we moeten toch doorzetten. <lacht> uh, ik wou daar wel iets over zeggen, want ik zie aan uw gezicht en ik voel ook in de zaal de vraag of wij daar niet te klein voor zijn. Uh, nee. Niks daarvan. Het ja. de, de Deltaplan moet u ook niet vergeten. Er zitten allemaal atleten die nu overstroomd zijn, maar die dan... Uh, ja. En het grootste bezwaar waardoor wij zo weinig bereikt hebben, dat zie ik, en ik vroeg niet dat er nog op gewezen is, ja. uh, in de drassige bodem. Ja. En vooral is dat een bezwaar bij het uh, gewichtsheffen. wel, <lacht> <Ken je dat? lacht> ik uh, heb een oom gehad, hij is nu verdwenen. <lacht> <lacht> <lacht> uh, die uh, well, enorme kerel, een barstelkaas en spierballen, en die had door thuis op zolder te oefenen. Ik heb hem denk ik wel bezig gezien. ...had hij het gebracht tot 472 kilo en 2 pond. <lacht> en hij komt in Rome en hij gaat daar blij staan. Hier in Amsterdam was het in 1928... ...bij de Olympische Spelen en opeens zakt hij daar beneden. Daar kunnen aan onze bodem niet tegen. Wel. Hij is toen We zijn onmiddellijk gaan spitten om... Om te redden wat er te redden is hier. Maar wat ze ook groeven, ze hebben oom niet meer ingehaald. Hij, uh, hij zakte maar door, begrijp je wel. En hij is tenslotte in Australië terechtgekomen, aan de andere kant. En dat is de reden waarom Australië sterke atleten heeft. Dat uh, zijn allemaal doorgezakte jongens van ons. Het is en jammer dat we er afscheid van moeten nemen. Want het was het laatste nummer van deze plaats, dames en heren. We hebben hem echt helemaal gehad. Godfried Bommels, dus. Um, de problemen verdwijnen waar de kopstukken verschijnen. Een prachtige collage van, van, op, van uh, conferences. Uh, of eigenlijk antwoorden van Godfried Bommels op vragen van mensen uit de zaal. Uh, en dat gebeurde altijd wel Op een humoristische manier en altijd wel, Het was altijd wel de overeenkomst tussen al die verhalen Dat hij altijd wel een oom of een tante had Of een neef of een nicht Of voor mij een broer die, die dan ook zoiets weer meegemaakt had Jammer, maar het is voorbij We hebben alles ervan gedraaid Maar ik beloof u Behalve volgende week dan natuurlijk want Volgende week zitten we zoals u weet live op locatie in Café 4. Maar daarna gaan we gewoon weer verder. En ik beloof u dat wij na het nieuws iedere keer nog zullen blijven starten met een komisch genoot. Zoals dat heet. Een komisch genoot. Ik weet nog niet wat er gaat komen, Maar ik heb nog zat LP's verzameld opeens met hele leuke conferences. Dus dat gaan we allemaal doen. Welkom terug overigens bij deel 2 van de Vinyljaren. Um, op ZFM Zandvoort. En we gaan vrolijk vorderen met lekkere muziek. Mooie muziek. Uh, en we beginnen weer met de film Saint Elmo's Fire. Uit 1985. Uh, er zat één uh, prachtig instrumentaal stuk in. Het uh, is een van mijn favorieten. Ik speel het zelf ook altijd vrij vaak. Want ik vind hem gewoon zo'n mooi liedje. Een mooi pianostuk. Met mooi orkest erachter. Geschreven door David Foster. En uh, het stuk dat heet dus. Het Love Theme from Saint Elmo's Fire. Daar komt hij. Right. Is dat mooi of is dat mooi? St. Elmo's Fire. Love Team from St. Elmo's Fire. Geschreven door David Foster. En ik zei het al. Uh, dus dezelfde meneer die uh, in de tijd ook uh, de, de tune schreef voor de Winter Games in Calgary. Dat uh, was een heel mooi stuk. Ik moet het we wel eens een keer opzoeken. Ik heb dat niet op vinyl trouwens. Maar goed. Kunnen we het altijd nog een keertje... Oh. Ja, wel opblijven letten. Ruud. Ja, wel opblijven. Wat zegt u? Ik, ik zei wel opblijven letten. Ja, hallo. Ik doe dit ook voor het eerst. Nee, dat is niet waar. Ja, hallo. vorig jaar heb je het ook één of twee keer gedaan Twee keer, want toen was ik op vakantie Ja, nou, dat is alweer twee jaar geleden hoor, denk ik, zowat Nee, we bestaan pas volgende week twee jaar Oh ja, dat is waar ook <laughs> dus volgende, is al week. Een jaar ja, volgende week dus, dames en heren Komt u allemaal gezellig langs Tussen twee en vijf, want we jatten er nu bij volgend... Ja, dat klopt We jatten er gewoon nu bij volgende week uh, En dan zijn we dus op locatie Met dit programma En dan draaien we uitsluitend wat de gasten meebrengen dus als u, als u niet komt en u neemt niks mee, dan hebben we geen muziek. Ja. Ja, zo simpel werkt het. Ik neem wel wat mee. Ik neem één LP mee. Ja? Ja. Welke? Dat weet ik nog niet. Je moet nog even zoeken. Oh. Je moet nog even zoeken. Goed. Nou, oké. Okay. Oh, Angela neemt er ook één mee? Ja, Angela neemt er ook één mee. En neem jij er ook één mee dan, Ruud? Ik? Ja? Ik neem elke week al mee. Ja, neem maar jouw favoriete all-time LP. Oh ja, ja. Nou, die Chicago je... 2. Ja, die ben ik... <laughs> Mocht u nog thuis Chicago 2 hebben, neem hem volgende week woensdag. Dus ja. mee naar Café 4 in Halterstraat tussen 2 en 5. Je hebt alleen een probleem, je bent hem gelijk kwijt. <laughs> <laughs> want ik druk hem gelijk achterover. Goed, nou, uh, dat dan moet je hem. niet zeggen. Oh, nee, je kan goed. hem in ieder geval weer even draaien. Kan je in ieder geval weer genieten van de muziek? Ja, dat kan ik even goed wel. er staan allemaal op, op uh, internet, is je wel te vinden. Maar ja, nee, maar dat is ja, niet leuk. Van LP niet. is de muziek toch ten alle tijde mooier. Juist. Daarom gaan we nu verder met... Uh, met Delaney en Bonnie and Friends. en Friends uh, Alleen jij weet wat ik weet Ja En het, is, het gek is uh, dat er een titel is Die ook op uh, die LP van Phil Collins uh, staat Want dan weet ik alleen niet of dat hetzelfde nummer is Maar dat horen we straks wel Want die moeten we nog draaien Dus dan horen we vanzelf of het hetzelfde nummer is En zal het ongetwijfeld anders klinken Delaney en Bonnie was ook een uh, blank duo wat, uh, Die hebben we al gedraaid hoor Van hè? Phil Collins, dat is oh, tweede ja. nummer Oh ja, die hebben we al gedraaid ja, Naast de studio Oh ja waren... Maar waar de lyrics van Collins en de muziek van Daryl Schumer. Ah, dan is het wel... Een van de New Age of Atlantic is het van uh, Dave, Dave Mason. Mason. Ja, klopt. Nou, well, weten we dat ook weer. Stel een ander nummer. De ja. Delaney en Bonnie en Friends vooral. Dat, die Friends mogen we niet vergeten. Dames en heren, hier gaan wij dan met het prachtige liedje. Only you know that I know. Listen to my She can't tell you why deep within her heart you see me. She knows all I cry yeah. just like yeah. yeah There she sits aloft at first strangest color blue Lopen, ja, wel. <laughs> nou, ik dacht het niet Maar goed, ja. maakt niet uit, we zijn toch fout bezig We hebben tientallen boze telefoontjes gekregen dames. De telefoon stond rood gloeiend hier Verkeerde aankondiging Verkeerd nummer, hoe kan het in godsnaam allemaal bestaan? Nou, het was dus inderdaad Niet Deal Any en Bonnie wat u hoorde Dat was wel duidelijk Het uh, was een nummer uit 67 uh, En ik zei het al, het, die LP waar het vanaf komt Is A72, dus een sampler Oftewel een voorbeeld LP uh, een, een promotie LP mag je wel zeggen. Uh, dit was Buffalo Springfield en uit 1967. En Buffalo Springfield was toen de tijd een Amerikaanse band, maar. Um Stephen Stills in zat, Neil Young zat er onder andere in, Jim Messina zat erin. die later uh, uh, nog samen ging werken met Kenny Loggins, Kenny Loggins en Jim Messina. Uh, dat soort mensen die zaten daar allemaal in, uh, Neil Young natuurlijk had ik jou al genoemd. Ja. En Steven Stills kennen we natuurlijk van de periode daarna dat hij vanuit Buffalo Springfield samen ging werken met David Crosby en Graham Nash. En toen het, het legendarische duo, uh, trio Crosby, Stills en Nash uh, vormden. Ja, een beetje verkeerde aankondiging. Dit nummer heette Bluebird. En het kwam uit 1967. En dat was ook wel te horen. En uh, de... <lacht> oh, ik dacht dat hij al afgelopen was. Maar er kwam nog het een en ander. Maar dat maakt niet uit. Ach, we, zijn voor, we doen het voor het eerst zo. Dus we kunnen ons het vergeten. Mag het wel eens fout gaan. Uh, we gaan verder met uh, Phil Collins. Uh, van het album No Jacket, no Jacket Required. Uit 85. Uh, romantisch liedje. Prachtig liedje ook. En... Uh, dat heet uh, One More Night. Oftewel, één nachtje meer. Welkom. Nee. op de bank, glaasje erbij, erbij, stukje kaas, kaarsjes aan, He? en dan dit op de achtergrond. Phil Collins van het album No Jackets Required was dit, uh, natuurlijk het prachtige liedje One More Night. Uh, het is prachtig weer buiten overigens, uh, ding straks maar even naar het stroom gaat. Zou het lekker zijn op strand, denk je? Maar, Marius, wat denk je? Wat denk je van. het strand? Ik weet wel zeker dat het heerlijk is op strand nu. Ja? Heerlijk in die bak liggen bakken. Oh, ja. Uit de wind in het zonnetje, dan is het warm hoor. Ja, ja. vanmiddag even in mijn achtertuintje. Ja. Heerlijk uit de wind in het zonnetje. Ja. Zeker dan lekker zo'n sigaretje te roken. Nee, je wilt niet meer weg. Dat je wilt is, blijven zitten. Dat is dat En dan is, zitten kijk, nee, wij hier, je maakt, nee, zitten je, wij hier nee, in de studio. Nee, je maakt één grote fout. Wat? Sigaretje roken? Ja, precies. Dat is toch helemaal niet goed? Ik moet toch wat, anders, moet toch wat doen als ik in de tuin zit? Oh ja. Je moeilijk kijken, kijken naar die watervallen de hele tijd en naar de vissen. Nou ja, je kan ook gaan vissen. Ja, die die kooikarpers eruit vissen. Dan ja. kan ik ze meteen weer teruggooien. Ik kan ze zo met mijn handen pakken. Ik zie ze zo, ziet allemaal. Ja, zo pak. Dat is <laughs> zo mooi. Oké. Okay. Uh, <laughs> St. Elmo's Fire. Film uit 85, dames en heren. Echt een leuke film hoor. Als u hem nog eens kunt zien. Ergens op DVD, video, weet dan ook. Waar dan ook moeten we eens naar kijken. Want het is echt wel een mooie film. Met onder andere een, hoofd, een hoofdrol voor Demi Moore erin. Echt wel de moeite waard. Het gaat over uh, een groep uh, studenten. Die dus afgestudeerd aan George. Stown High School. En uh, de film volgt dus eigenlijk het verhaal daarna. Dus hun, uh, hun reis op weg naar volwassenheid. Wow, oh, dat zeg ik dan weer mooi. Uh, hun reis op weg naar volwassenheid. Ja, daar, klopt. Daar gaat het dus eigenlijk allemaal om, dat hele verhaal. Uh, Rob Lowe speelt er ook in. Demi Moore speelde in. Jim Muziek is, uh, Nelson. Ja. Andrew McCarthy. Ja. Ga ja, zomaar, ja, zomaar door En de muziek uh, is uh, voor een deel geschreven Door David Foster en we gaan nu naar een nummerlijn. Uh, This time it was really right En uh, u hoort daar een hele mooie stem Een stem die u straks ook nog een keer zult horen Maar dan met zijn eigen band uh, Maar nu doet hij een gastrol John Anderson U weet wel, het fanta de fantastische zanger van de band Yes En die gaat u nu horen Die gaat de liedzang voor zijn rekening nemen In dit prachtige stuk Oh, This time it is really right John Anderson Saint Elmo's fire. Ik weet niet hoe lang hij meer gedraaid. Ik zit hem eigenlijk gewoon een beetje te, te herontdekken, je mag wel zeggen. Fantastisch nummer dus van John Anderson. Een man die natuurlijk beroemd werd door zijn, onder andere zijn, zijn eigen band. Yes, en die hoort u straks nog. Um, yes dus. En verder ook dankzij zijn samenwerking die hij had met, uh, met, met uh, Van Jelis. Van Janis, de man die uh, ook vroeger Hemel, Orgel, piano en synthesizer speelde bij Aphrodite's Child. En daar zat dan ook weer Demis Roussos bij. Nou ja, je weet het anders. Dan Zo kun je wel uren door blijven gaan met al die linken te leggen. Um, terug naar de sampler The New Age of Atlantic Die we zo net zo prachtig verkeerd aankondigden Toen wij de Buffalo Springfield uh, Draaiden maar iets heel anders aankondigden En heel veel boze telefoontjes Hadden uh, zeker twintig Allemaal mensen die van, Waar blijven die lady en buddy nou ja, dat weet ik. Die komen nu. Dus ik zei al, oh, even geduld. Doe rustig aan. Doe niet zo gestrest gestresst. Slaap je nachts slecht? Moet je niet doen. Dus je moet gewoon rustig afwachten. En dan krijg je nu van ons Only You Know That I Know. Een nummer dat geschreven is door Dave Mason. En Dave Mason is dan weer bekend. Gaan we weer met die linker. Uh, Dave Mason is dan weer bekend van de groep Traffic, waarin hij samenwerkte met Stevie Winwood. En is onder andere ook de componist van de wereldhit die weer genomen Opgenomen is onder andere ook door Joe Cocker Feeling alright Nou, weet u nou weer genoeg? Dan gaan we nu luisteren naar Tune oh, you know of That I Know Delaney en Bonnie en vooral hun friends Daar komt ie Dat was een fantastisch liedje van Dave Mason. Uitgevoerd in dit geval door Delaney en Bonnie en Friends. En uh, we gaan nu even een kraker van de week doen, dames en heren. Want ik heb hier natuurlijk mijn platenkoffer staan. En ik zei tegen Maurice... Maurice, je mag één singeltje uitzoeken. Omdat je vandaag... Omdat je weggaat. Je... En uh, je snapt dat wel. En uh, komt hij met dit plaatje aanzetten. De titel klopt niet helemaal natuurlijk. De titel moeten we even veranderen. Want... Um, is van de Belgische band Kloeze Ik hmm. ga de reum oh wacht even ja. <totstut> Ik wil wel meepraten, maar niemand hoorde me oh. He, Je moet even ja. ze veranderen in hij Ja, zei je wat dan? He? Zei je wat dan? Ja, ik zei al wat oh. nou, ja, nee, Ik ga hem niet openstaan Nee, dan nou, hoor je me niet Dames en heren uh, Je moet ze veranderen in hij Ze moet je veranderen in hij Live ja, ik ben de volgende week nog. Ah, ja, en, ja, natuurlijk met de live uitzending ja, is hij er nog. Ja, Maar voor de studio, ja, nou, hij zal er nog wel eens af en toe zijn, hoor dames en heren. Maar uh, niet meer als vaste technicus. Niet omdat ik, dat ik hem niet langer wil hoor. Want het, uh, nee, maar omdat ik gewoon ander werk heb. Hij heeft ander werk. Dat komt ja. te doen. Ja, wat ga je doen eigenlijk? Een beetje, te, een beetje bier tappen. Bier tappen? Ja, eigenlijk zoals dat. In je eigen mond of in glazen? Nee, in glazen. To niet in mijn eigen mond. <lacht> Ach, dan wordt het een beetje rommelig. We <laughs> okay. nee, nou. gaan bij een mooi tenniscentrum in uh, Overhaald werken. Okay. In Haarlem. In Haarlem? Ja, dan gaan we gaan achter de bar staan. Achter de bar. Nou. Dus uh, komt al allen naar Haarlem, zou ik zeggen. Nou, we komen je wel op zoek. Gezellig. Ik, ik tennis niet, want ik heb last van een tennisarm. Maar, Muisarm uh... was het toch? Oh ja, kan ook. Goed, nou hier is hij dames en heren. Speciaal op verzoek voor onze Maurice. Ik had weinig keus. Ja, nou dat is het keus had. Maar het <laughs> verhaal is het andere verhaal. Nou, hij mag. Daar komt hij. Komt ie? <middels> Maar ik denk er niet aan. Loop naar de maan. Daar gaat hij. Hey. Daar gaat hij. Hey. Ik heb de titel veranderd Wat zit je te doen allemaal? Zit die microfoon eens open. Waarom? Ik wil ook wat zeggen af en toe. Okay. Nou kan het nog. Nou, nou kan het De volgende van over twee weken moet ik je die keer inbellen. Ja. <laughs> oh, God, ik zit al, al helemaal voor me ik nou. met mijn telefoon. Hallo. Oh, niet. Dat gaat helemaal goed komen. Wees niet ja. bang. Nou ik ga niet opnemen. Ik kan het je vast vertellen. Waarom niet? Nee doe ik niet. Tuurlijk gaan wel. Als nee, telefoon ja. gaat, hup, gewoon op die vork erbij, gooien je hup, mijn uitzending erbij. <laughs> ik zie het probleem niet hoor. Nee. Nou, we zien dan dan wel. moet je alles alleen doen, dat is toch ook niet leuk? Nee, is ook niet leuk. Nou, we gaan verder met Phil Collins. Laten oh. we maar even, want... Ja, want we moeten no toch... jacket required. Ja. dat heb je inderdaad niet nodig als ik zo naar buiten kijk. Nee, je kan je jasje iemand thuis laten. Echt wel? Lekker. Ja hoor. Goed, waar gaan we draaien? Oh ja, we gaan draaien... Uh, weet ik, oh ja, ik... Uh, ik weet het ook. Niet. Gisteren kwam mijn vrouw er weer aan en die zei: van, Heb je nog even je nummer van mij? Ik zeg Nou, die ben ik al vier verloren. Onthoud dat toch eens een keer: don't lose my number. maar ja, goed. Nou ja, 446. 446. Oh nee, zo lang duurt het nummer. Dat was het. <laughs> Oké. Okay. Nou, dan gaat hij, jongens, Phil Collins van het album No Jackets Required. En het liedje heet: Don't Lose My Number. <middels> Uh, volgens mij moet hij nog op 33, of uh, zit ik moeten vergissen? Collins van het album No Jackets are Required uit 1985. Ja, we gaan verder met een nummer dat iets, iets minder toegankelijk is, denk ik. Maar wat ik zelf wel heel erg mooi vond. Ehm. Um de Band Yes, met John Anderson. Natuurlijk, u heeft hem al eerder gehoord vanmiddag. In uh, een liedje van St. Elmo's Fire. Maar u hoort hem nu met zijn eigen band. Uh, het is uh, een opname uit 71. Het, is, het heeft nooit op een andere LP gestaan. Het staat dus echt... Uh, Uniek op deze plaat. Het is de sterbezetting van uh, Van Yes. Met Alan White op drums. Uh, nee, Bill Bruford op drums. Um, uh, Steve Howe gitaar. Uh, Rick Wakeman toetsen. John Anderson zang. En natuurlijk Chris Squire op bas. Ze hebben een nummer gepakt van Simon and Garfunkel. Uh, die nummer dat staat op uh, de LP Bookends. We uh, gaan over Amerika. En zo heet het dan ook. Amerika. En u hoort dus nu de uitvoering. Een zeer mooie uitvoering moet ik zeggen. Maar ja, je moet van de muziek houden. Dat wel. Ik hou er heel erg van. Dus vandaar. Yes en America. even hoor. Zo. Ik vond dat we dit maar eens helemaal moesten uitzitten. <laughs> Oké, okay, we gaan ernaast... Is gebeurd Ja, Het is weer klaar, het is weer over, het is weer gedaan voor vandaag Oké, nou Maurice, ik wens je Veel plezier deze week Tot volgende week bij Café 4 En Neem een mooie plaat mee, in Café 4 in Halterstraat In Zandvoort, vanaf 2 uur Tot 5 uur, maar kom alsjeblieft al om 2 uur Want mis geen momenten van Straks Tot volgende Het NOS nieuws van 4